Er is een deel van mij in de Ardennen blijven steken. Een ander stuk ligt in Italië aan zee. Weer een ander deel is in de landen gebleven. Ik neem steeds minder van mijzelf nog mee. Zo heb ik als ik weg ben te weinig mee van mij.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 niet lang weg kan blijven, en zonder dat er iets gebeurde, terug zal moeten gaan, om dan weer thuis te weten, dat waar ik ook heb gezeten, het deel dat ik bij jou laat, ook zonder mij wel blijft bestaan.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 Ooit lang weg kan blijven en ik terug moet naar daar waar ik kwam om dan thuis te weten dat ik niet kan vergeten. Zo komt alles wat ik achterlaat en als verlangen. Dat ik niks kan vergeten Zo komt alles wat ik achterlaat als verlangen bij